Vijf uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. gemeente mag Duitse soldaten niet herdenken. Ook tweede verdachte bekent betrokkenheid, roofmoord. En jongetjes van negen verjagen inbreker.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 Aan welke universiteit de mensenrechtenactivist gaat studeren is niet bekendgemaakt. De blinde Chen vluchtte ondanks naar de Amerikaanse ambassade in Peking en stond onder huisarrest vanwege kritiek op de Chinese eenkindpolitiek. Minister Roosentaal verwelkomt het besluit van de Europese Unie om Suriname ter verantwoording te roepen voor de omstreden amnestiewet. Hij vindt het een belangrijke stap voorwaarts. De Europese Unie gaat een zogenoemde artikel 8 dialoog aan met de Surinaamse regering. Daarbij staan de mensenrechten centraal, waaronder de amnestiewet. Dergelijke procedure wordt door diplomaten gezien als de zwaarste maatregel die de EU kan nemen voordat er wordt besloten tot sancties.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 ABB verkeersinformatie Het is minder druk dan normaal op vrijdag. Er staat 80 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. Een lange file staat op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blaricum en Afrit Bunschoten, 10 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Zevenhuizen, 6 kilometer. A50 Arnhem richting Oost tussen Renkem en Knoop het Ewijk 9. De A73 Venlo richting Nijmegen voor Knoop het Ewijk 8. En in Limburg op de A76 Heerlen richting Geleen...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 Vorden herdenken mag, maar er mag niet langs de Duitse graven worden gelopen. Maar eerst een bijzonder interview met de weduwe van de vermoorde juwelier uit Den Haag. Els Lokker, dat is de weduwe van de vermoorde juwelier Ruud Stratman... die roept op om niet boos te zijn op de twee daders van de roofmoord. In een interview met RTV West... zegt ze dat de twee jongens het niet waard zijn om woedend op te worden. De tweede verdachte van de overval heeft inmiddels ook zijn betrokkenheid bekend. Els Lokker zegt dat zij en haar man zich altijd bewust zijn geweest... van het risico van een overval. We hebben er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Na de vorige roofoverval, dat was alleen maar dreiging. Daar hebben we hebben enorm veel angst van gehad, eh, na de hand. Dat hij ook lange tijd moeite had om te werken... vanwege trillende handen en dergelijke. En ja, het is nou eenmaal een vak met een risico. Het is zo zonde, want het is zo'n mooi vak. Maar het is nou eenmaal zo. En je weet, eh, je kan een heleboel maatregelen nemen. En je kan afspreken, we laten geen mensen binnen... die een helm op hun hoofd hebben of een capuchon diep over hun gezicht. Dat doe je dan niet. Maar ja, als iemand gewoon binnenkomt, keurig netjes gekleed... Of ge gewoon gekleed. Ja, dan laat je die natuurlijk gewoon binnen. En als je het dan zo doet en dan pakt een pistool, ja, nou ja. Dat zien we dan, dan wel weer. Hopen dat dat niet gebeurt. Want wat je nu zegt, dat is eigenlijk ook de reden waarom Ruud deze jongens heeft binnengelaten. Er was weinig mis mee op het eerste oog. Niks. Gewoon twee jongens. Geen vermommingen? Nee, geen vermommingen. Gewoon twee jongens. Geen fopneuzen? Nee, dat dacht iedereen. Dat dacht ik ook toen ik het zag, de beelden. Maar uh, nee... En daar ben ik ook al blij om natuurlijk. Want iedereen dacht, wat stom, wat stom van Ruud. Ja, dacht ik ook even. En ik dacht, hij is helemaal niet stom, dus dat kan helemaal niet. Nee, hij is helemaal niet stom. Waar was jij toen zijn. dit gebeurde? Hier ik, thuis. Was, ik was hierboven. En ik wil verder dus niet over dat gebeuren praten. Want het gaat over Ruud nu en mijn afscheid. En die jongens, die zijn gelukkig gepakt en daar hou ik het dan bij. Je wilt het eigenlijk niet over die jongens hebben... maar toch nee. in de afscheidspeech die je ja. tijdens de crematie doet... heb je er wel iets over geschreven, hè? Over die jongens. Kun je dat dus voorlezen? Ja, ik, ik heb natuurlijk, ik zit, ik wil het naadje van de kous weten. En ik kijk een beetje op internet en ik kijk een beetje bij uitzending gemist. Want ik heb geen tijd om alle gewone uitzendingen te kijken. En veel zijn ook gelijktijdig en ik ga dat na de hand vol bekijken. En um, een heleboel mensen die zijn zo ontzettend kwaad. En die willen die jongens vieren delen en dan stukjes hakken. En weet ik wat ze allemaal voor verschrikkelijkst toewensen. En ik snap de bedoeling erachter wel. En die bedoeling die waardeer ik dus wel. Maar ik heb zoiets van, mensen, laat die woede nou los. Die jongens, die zal het worst wezen hoe wij over ze denken. En woede maakt alleen jezelf maar kapot. En dat zijn ze niet waard. En dat wil ik toch wel graag kwijt. Dat zei Els Lokker, de weduwe van de vermoorde juwelier Ruud Stratman. Renzo van RTV West sprak met haar. Stratman werd vanmiddag gecremeerd in zijn woonplaats Den Haag. De daden van de dodelijke steekpartij in het Belgische Monde was toerekeningsvatbaar. Dat heeft de Belgische raadkamer vandaag bepaald. De twintige Kim de Gelder drong in januari 2009 een kinderdagverblijf binnen en stak twee kinderen en een kleuterleidster dood. Joris van Poppel is in Brussel. Joris, um, hij was toerekeningsvatbaar, maar is daar veel discussie over geweest? De afgelopen 3,5 jaar is daar al heel veel discussie over geweest eigenlijk. Kijk, zijn advocaat zegt, uh, mijn cliënt is geestesziek. Die wist niet wat hij deed toen hij die crash binnenstapte. En baby's uh, verwonden, vermoorden. En die man moet ge geïnterneerd worden in een psychiatrische instelling. Die, die, die moet je niet voor een rechtbank laten verschijnen. De rechter, uh, die heeft ook deskundigen opgeroepen de afgelopen jaren. En heeft dan vandaag eindelijk geoordeeld dat uh, die Kim de Gelder wel degelijk een beetje gek was. Een beetje schizofreen, een beetje narcistisch. Maar maar dat hij ten tijde van die moorden heel goed wist wat hij aan het doen was. Dat heeft hij ook zelf uh, erkend in de rechtszaal. Dat hij, uh, nou ja, nadat hij al was binnengestapt in die christ, dat hij toen nog twijfelde of hij wel moest doorgaan. Hij heeft het lang voorbereid en ook tijdens die voorbereiding... heeft hij vaak gedacht, dit is niet goed, ik zou hier eigenlijk mee moeten stoppen. Dus volgens de rechter uh, nou ja, deed hij het allemaal heel bewust... was hij toerekeningsvatbaar en moet er dus een, een echt proces tegen hem gaan beginnen. Ja, je zegt uh, zelf, van de rechter heeft vandaag eindelijk geoordeeld... Waarom is dat allemaal zo lang geduurd eh, om tot die conclusie te komen? Ja, vertragingstactieken door zijn advocaat. Dat zeggen tenminste de nabestaanden, de slachtoffers. Die advocaat van hem heeft al tot twee keer toe... een nieuw psychiatrisch rapport laten opstellen. Dat kost steeds maanden voordat, voordat zo'n rapport er is. Daarnaast is het ook wel typisch voor het Belgische rechtssysteem natuurlijk. Mark die heeft ook bijna tien jaar op zijn proces moeten wachten. En dat gebeurt in veel meer zaken hier. Het is heel complex. Er zijn heel veel verschillende trappen... heel veel verschillende beroepsmogelijkheden. Nou ja... Mensen zitten vaak jaren in voorarrest hier voordat hun, hun zaak begint. Maar en leeft dit nou nog in België? Ja, ja enorm natuurlijk. Vooral op dagen zoals, zoals vandaag. Dan staat het bovenaan op alle, op alle nieuws-sites. Ook, ook toen een paar weken geleden in, in Noorwegen dat proces tegen, Ander, uh, tegen Anders Breivik begon. Toen werd hier ook meteen gezegd, hoe kan het dat in Noorwegen... Uh, nou ja, tien maanden na die daden Anders Breivik al terecht staat? Waarvan ook twijfel was of hij toerekeningsvatbaar uh, uh, was... Of hij toe in dit geval, Kim de Gelder, is, is diezelfde twijfel die is er. Maar 3,5 jaar later staat hij nog steeds niet terecht. Terwijl hij wel al heel snel heeft bekend dat hij het gedaan heeft. Daar ja. twijfelt niemand aan. En dan moet dat proces dus nog uh, beginnen. Gaat dat net zo lang duren? Uh, nou ja, dat gaat voorlopig nog niet beginnen hoor. Want er is oh, nu. Ik ben optimistisch. Ja, nee, we zijn een beetje optimistisch eigenlijk. De Raadkamer heeft vandaag dus beslist dat die toerekeningsvatbaar is. Maar er is natuurlijk een beroepsmogelijkheid. Uh, die wordt ongetwijfeld ingeroepen. Dat betekent dat een andere rechtbank in Gent... die gaat nou ja, binnen een paar maanden nog een keer uh, alles bekijken... en dan nog een keer bepalen of hij ontoerekeningsvatbaar is. Al dan niet. En of hij dan naar een volksjury moet. Al dan niet. Uh, de, de nabestaanden die hopen eind van het jaar dat het proces zou kunnen beginnen. Maar ik zou eerder zeggen uh, 2013. Goed. Nou ja, we spreken hier voor die tijd de vaste zekerheid. Nog een keer over. Joris, dank je wel voor dit moment. Veel te... Oh, dan gaan we eerst naar uh, Pim Fortuyn. Het is zondag precies tien jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Verslaggever Joris van de Kerkhof werkte in 2002 op de politieke redactie van NOS En hij had als taak het volgen van Fortuyn en zijn beweging. Ik was algemeen verslaggever, maar werkte een paar maanden in Den Haag... om een collega daar te vervangen... En voor de Haagse verslaggevers was het dan ook logisch... dat ik vooral de partijen van buiten zou gaan volgen. Pim Fortuyn bijvoorbeeld. Van het congres van Leefbaar Nederland... Dames en heren, met het uitspreken van deze reden... aanvaard ik volgaarne het lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. Tot de presentatie van het boek van Fortuyn... Op naar de nulzetels. Wat doet u, mevrouw? Ik ben zeker racistisch. Eigenlijk zou er met die boekpresentatie niet veel doen. Op naar de nulzetels! van acht jaar paars, dat boek was al besproken in de uitzending voor de presentatie. Ja, die taarten zorgden voor nieuw nieuws. Mag ik even mijn schoonmaken? Dat mag ik doen. Wat vindt u ervan? Ik ga nu. De bestaande politieke partijen hielden bijeenkomsten. Met toespraken, met discussies. Met leden die in discussie gingen. Fortuin had geen leden. Hij had geen partijbijeenkomsten. Hij ging vooral van kranteninterview naar televisieoptreden. Van regionale omroep naar landelijke omroep. En tussendoor liep ik af en toe met hem mee. Of sprak ik vooral de voicemail van zijn woordvoerder in. We staan hier tussen de soundmixers en we zijn dat debat zijn we ook eenmaal uitvoerig aan het bekijken. En dan vraag ik hem daarna weer. Bijvoorbeeld in Aalsmeer, bij het lijsttrekkersdebat in de Soundmix Show. Ik weet niet hoe het op ons overkomt, zo. Ja, niet hey, no, Ze zit ook bij de commerciële en daar gaat, het, uh, daar gaat het wat plezieriger toe, moet ik zeggen. De laatste keer dat ik hem sprak was bij het NOS Radio-debat. Het Radio 1 Lijsttrekkersdebat. Live vanuit Café Dudok in Den Haag. Hier zijn Max van Wezel en Bert van Sloten. Goedemorgen en welkom bij dit Radio 1 Lijsttrekkersdebat. Dus zoals gezegd vanuit Café Dudok tegenover het Binnenhof... naast het Buitenhof op de Hofweg nummer 1. En die lijsttrekkers zijn de heren, want vrouwen doen er weinig mee dit jaar... is me opgevallen, Ad Melkert van de PvdA, Hans Dijkstal van de VVD... Jan-Peter Balkenende van het CDA... Tom de Graaf van D66, Paul Roosemuller van GroenLinks... en Pim Fortuyn van Pim Fortuyn. Die is gewoon zichzelf. Maar allereerst, um, meneer de Graaf... Uh, nog nooit zoveel lijsttrekkers op de televisie en in de media gezien... als dit jaar. Het Dagblad Trouw had het gisteren al over... dit is geen verkiezingscampagne, dit is lijsttrekkersgekte. Uh, kunt u de anderen eigenlijk nog een beetje lucht of zien? Nou, ik heb al voorgesteld, maar gewoon met één busje... een soort toneelgezelschap samen naar Deventer en naar Enschede... en dan naar alle studios. <lacht> het wordt wel veel, maar het is net, net uit te houden... tot 15 mei. Meneer ik zal veel kritiek op de oppervlakkigheid van deze campagne geweest. Wat vindt u tot nu toe het absolute dieptepunt? Uh, dit, dit nog niet meegerekend. Nee, dit komt nog. Dat u, u, u, u, u heeft, u heeft nee, een, een profetische gaven, dat blijkt wel. Nee, uh, dat, is, dat was natuurlijk toch die, die zaterdagnacht daar uh, in Aalsmeer. Daar heb, daar heb ik niet van genoten. Nou, ik doe altijd graag mee aan de Soundmix-show. Ik doe ook graag mee aan debatten. Maar zodra dat zo door elkaar heen gaat lopen, is er geen touw meer aan vast te knopen. Meneer Fortuyn, wat is het dieptepunt voor u tot nu toe? Geen, ik vond het alleen maar hoogtepunten. Hebben. Het is prachtig, die journalisten ook altijd bij u in de tuin. Ja, Leuk. Ja. Ik geniet ervan met volle teug. Meneer Balken, dan hebben ze nog vaak over uw Harry Potter-kapsel gevraagd... op de middelbare school? Dat schoolen. is nou zo afgezaagd. Ja, okay. <laughs> maar je leert ermee te leven. Uh, Johan Cruijff heeft wel gezegd, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat heb ik zelf een beetje ervaren. Met met anders neem je toch gewoon mijn kapsel? Dus het is zo ja, ja, ja, nou Toch niet graag ruilen, we hij was er samen met Albert de Boy, de man van de Speakers Academy, steun en toeverlaat van Fortuyn. En we spraken na afloop over de JSF. Dat gesprek gaf de draai aan van Fortuin. Hij was eerst tegen de aanschaf van het gevechtsvliegtuig, maar in het gesprek zei hij dat hij voor was. De volgende ochtend vroeg uitgezonden en gek genoeg is dat bandje daarna altijd zoek geweest. Met de booi en fortuin liep ik van de Haagse redactie naar de garage, twee verdiepingen lager. Het viel fortuin op dat mensen bij de linkse, nou ja volgens hem dan publieke omroep, zo hard moesten werken. Hij was me nu toch al weken tegengekomen, overal. En dan moest ik nu ook nog op deze zondag met hem meelopen naar de garage. Sprankelende ogen. We zouden elkaar nog wel eens zien.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 Het is aan zondag Zondag alweer tien jaar geleden. De moord op Pim Fortuyn. U hoorde een bijdrage van Joris van de Kerkhof. Veel te dunne fotomodellen worden verbannen uit de volk. Het belangrijkste modeblad. Daarover straks oud-model en TV-presentatrice Daphne Dekkers. Edwin Gerritsen met de verkeersinformatie. Valt het mee? Ja, het is minder druk dan dan uh, normaal op vrijdag. En de files worden nu ook alweer korter. In totaal staat er nog 50 kilometer. De meeste files staan in het midden van het land. De langste file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blaricum en Afrit Bunschoten, 8 kilometer. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... staat voor knoop Markizaat 6 kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege een lange file in België... op de E19 richting Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Alles lijkt erop dat Boris Johnson ook de komende vier jaar burgemeester van Londen is. Toch hebben bij de lokale verkiezingen van gisteren de conservatieven, de partij van Johnson, flink moeten inleveren. Correspondent Arjen van der Horst is in Londen. Arjen, hoe verklaar je dat? Is die burgemeester echt iemand die helemaal boven alle partijen staat in Engeland? Zou die moeten zijn, maar in Londen... ja, dat is niet echt representatief voor het land. Uh, daar is het niet zozeer een strijd om de ideeën... in deze burgemeesterschapverkiezing... maar een strijd tussen de persoonlijkheden. Ja, en Boris Johnson uh, lijkt die toch glansrijk te winnen. Net zoals vier jaar geleden is dat wel opvallend, want Labour is een typische Labour-stad. Dat zie je ook uh, in de verdeling van de gemeenteraad, waarin Labour wel de grootste is. Maar als het gaat om de burgemeester, ja, dan zie je dat de Londenaren toch wel gecharmeerd zijn van die excentrieke man die Boris Johnson is. Ja, nou um, zeg je al, het is een, eigenlijk een Labour-stad. Um, maar de conservatieven, dat zijn de berichten die doorkomen, die hebben verloren. Hebben ze veel verloren? Ja, heel flink verloren. Als je de totale cijfers naast elkaar legt. Labour staat nu op 2000 raadzetels in het hele land. Dat betekent een winst van uh, bijna 700 raadzetels. De conservatieven die staan op 1000 raadzetels. En dat is een verlies van 400 raadzetels. Nou, dat is dus een flinke klap voor de conservatieven. was ook wel verwacht. Want in de peilingen van de afgelopen maanden... Uh, wees alles erop dat de conservatieven een flinke nederlaag zouden leiden. Ze zijn niet zo tevreden over Cameron en zijn beleid. Uh, grote bezuinigingen, een dubbel dip recessie. De regering slaagt er niet in de economie te laten groeien. Ja, en meer recentelijk hebben we toch een hele reeks politieke blunders gezien. Bijvoorbeeld bij de laatste presentatie van de begroting waarin uh, ja, de regering de hoogste belasting schrijft... voor de grootverdieners juist ontblaagde. deed. Ja, daardoor heeft deze regering toch wel het imago... van een uh, elite-regering uh, gekregen. Hè, de partij van de rijken. Ja, en dat daar, uh, daar uh, zie je dat Labour toch echt profiteert. En daar, daardoor is ook wel die grote winst te verklaren. Ja, meestal uh, is dat niet goed voor een uh, regering. Vaak zie je dan dat een aantal ministers worden vervangen... of dat het beleid anders gaat, uh, gaat worden. Wat verwacht je dat er uh, met de regering van Cameron gaat gebeuren? Ja, je ziet dat het al uh, morrelt. Uh, vooral bij de conservatieve backbenchers. Die willen een, een, een verandering van de koers van uh, de conservatieven. Die vinden dat ze toch wel wat onzichtbaar zijn... in die coalitieregering. Het is toch wel een vrij uniek gegeven voor de Britten... dat ze met twee partijen in één regering zitten. De conservatieven... Die zeggen dan ook, ja, laten we meer conservatief zijn in de regering. En er wat dus minder rekening houden met onze liberale uh, coalitiegenoten. Dus dat belooft wel wat de komende maanden. En de verwachting is ook dat dit ja, tot grote frictie gaat leiden in de coalitie. En die, die lipdams, uh, de, de partij, de coalitiepartij, hoe hebben die het gedaan eigenlijk? Ja, als je de conservatieven een slechte dag hebt gehad, dan doen de Lib Dems het eigenlijk nog slechter. Die zijn echt uh, grote delen van het land weggevaagd. Het is een partij die normaal altijd zeer goed doet uh, met gemeenteraadsverkiezingen. Maar net zoals de, de vorige keer betalen ze toch wel de prijs van regeringsdeelname. En ook vandaag uh, lijken ze weer uh, flink te verliezen. Arjan van der Horst, over die regionale verkiezingen, inclusief de burgemeestersverkiezing in Londen. Bij de dodenherdenking in Vorden mogen de Duitse militairen op de begraafplaats niet worden herdacht door de burgemeester en de wethouders. Heeft de rechtbank vanmiddag in Zutver besloten in het kortgeding dat een Joodse organisatie had aangespannen? Verslaggever Matthijs van der Wiel is nu op de begraafplaats in Vorden. Matthijs, kan je dan stellen dat de Joodse federatie, de club die het had aangespannen, dat kortgeding gelijk heeft gekregen? Ja, ze willen het niet een uh, overwinning noemen... want dat is natuurlijk niet zo passend uh, op uh, een dag als deze. Maar uh, feit is dat ze wel gelijk hebben gekregen... van de kortgedingrechter die echt een flinke tik op de vingers gaf... aan het uh, comité 4 mei hier in Voerde En daarmee ook aan de gemeente die het allemaal zo wilde door laten gaan... zoals het comité het had bedacht. De voorzieningenrechter die zegt... ja, het is prima, uh, het kan best wel passend zijn... om Duitse soldaten te herdenken. Maar doe dat niet uh, op 4 mei, doe dat niet... in in één adem met de slachtoffers van het nazi-bewind. Hij had ook inhoudelijke vragen vanochtend... tijdens de behandeling van het kortgeding aan het comité. Van Weet u wel hoe die Duitsers om het leven zijn gekomen? En het bleek dat zeker een aantal van hen... tijdens gevechtshandelingen om het leven zijn gekomen. Ja, en deze rechter was dan van oordeel dat je ze daarom niet echt kan aanmerken... als slachtoffers die daarom ook op 4 mei moeten worden herdacht. En vandaar dat die Joodse organisaties erg tevreden waren met deze uitspraak. Ook al is niet de hele herdenking verboden wat ze hadden aangekomen... Gevraagd. daarover zei de rechter, dat gaat me te ver, dat kan ik niet. Nee. Hoe gaat het dan uh, zo dadelijk wel met in hun achterzak uh, de uitspraak van de rechter? Ja, nou, eigenlijk heeft de rechter bepaald hoe de burgemeester... en de andere leden van het gemeentebestuur moeten lopen... op deze mooie begraafplaats tussen de hoge oude bomen. Helemaal rechts is dan de plek waar de herdenking plaatsvindt. Dat zijn graven van gesneuvelde Engelse militairen. Daar staan de rekken klaar voor de kransen. En als je dan na de plechtigheid om acht uur... de begraafplaats normaal gesproken verlaat zoals het altijd geweest is... dan loop je terug richting het hek. Maar je kunt dus ook een stukje verder lopen. Nog meer naar rechts, naar de rand... Van van de begraafplaats, waar dan die grafsteen is voor die Duitse militairen. En de rechter heeft gezegd... burgemeester, u mag daar niet naartoe lopen... en u moet ook voorkomen dat mensen per ongeluk daar naartoe lopen. U moet duidelijk maken dat als ze dat niet willen... dat ze dan anders moeten lopen. Dat moet aan alle bezoekers duidelijk worden gemaakt. Dus met daar, daarmee heeft hij eigenlijk een soort uh, ja, scenario geschreven... van hoe dat moet lopen, om in ieder geval te voorkomen... dat mensen tegen hun zin uh, deze, op deze herdenkingsdag... ook die Duitse militairen zouden herdenken. Vrij opmerkelijk... Uh, om dat zo in een vonnis van de rechtbank te zien. Ja, die schrijft dus eigenlijk gewoon het, het draaiboek van hoe het, hoe het gaat daar zo op bij deze herdenking. De, de gemeente houdt er trouwens ook rekening mee met dat er mensen zullen zijn die ongehoorzaam willen zijn? Ja, en dat is eigenlijk een beetje een ander verhaal. Dat zijn signalen die er gekomen zijn. Dat zou wel natuurlijk naar aanleiding van dit relletje zijn. Dat er geluiden zijn geweest op internet vanuit extreemrechtse groeperingen. Mensen die hier de plechtigheid zouden willen verstoren. De burgemeester heeft daarom ook een noodverordening in laten gaan vanmiddag. Hij schrijft, er is een gereden kans dat individuen of groepen het willen verstoren. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Als je niet uit woorden komt en als je hier door je gedrag of je kleding de aanleiding toe geeft, dan kan je de toegang tot de begraafplaats geweigerd zien. Uh, ga er maar vanuit dat je met een kaalgeschoren kop en een bomberjack en glimmende kisten hier niet de begraafplaats opkomt. Dat is eigenlijk een noodmaatregel om uh, de bewakers, de beveiligers die hier zijn ingehuurd, die zijn er normaal gesproken ook niet, maar vandaag wel, om dus die, uh, de, de mogelijkheid te geven om mensen te weren. Ik zag net zelfs ME-busjes rijden hier in Voorde, wat ook wel een opmerkelijk gezicht is in zo'n uh, pittoreske landelijke uh, uh, gemeente. Gek gezicht op 4 mei. Nou, dankjewel voor het verslag vanuit Voorde. Matthijs van der Wiel. Ongezonde, veel te dunne fotomodellen. Die zien we niet meer terug in het tijdschrift Volk. 19 hoofdredacteur van het bekende modeblad... hebben afgesproken om wereldwijd foto's met te jonge en te ongezonde dunne modellen niet meer te gebruiken. Daphne de Dekkers is voormalig fotomodel en presentator van Hollands Next Top Model. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja, alle hoofdredacteuren van het blad ondertekenen. dit. Ja, je mag het wel noemen gezondheidspact. Ja. Uh, ik denk dan, van, uh, is het niet logisch dat ze het principe hanteren? Waarom moeten ze dit nog uh, apart ondertekenen? Nou ja, dat, dat waren eigenlijk mijn gedachten ook, weet je. Ik las het in de krant en ik dacht van, god, um, ik mag toch eigenlijk aannemen... dat die regels al golden, weet je wel. Ik vind het heel sympathiek dat ze het nu op papier hebben gezet. En dat ze blijkbaar een positief signaal uh, willen afgeven. Maar ik neem toch aan dat uh, te jonge, uh, te magere en te ongezonde modellen... sowieso geen plaats hadden in folk. Dus, Maar ik ben blij dat het nu uh, netjes op papier is gezet. Ja, is het een groot probleem? Want u uh, bent zelf model geweest. Uh, verkeert nog veel in, in de wereld. Is het een groot probleem, ongezonde modellen? Nou ja, kijk, ik heb zelf uh, tien jaar uh, ongeveer uh, modellenwerk gedaan... in, uh, in Parijs, en in Milaan, New York en eigenlijk een beetje overal. En ja, ik zeg zelf altijd, ik heb maar één hooguit twee uh, modellen met een e-probleem uh, ooit ontmoet... maar dat wil natuurlijk niet zeggen uh, dat, ze, dat ze er niet zijn. Ik denk wel dat de meeste modellen van nature uh, erg dun en uh, lang en dun zijn. Dat dat hun lichaamsbouw is waar ze ook op geselecteerd worden. Maar soms als ik in de bladen kijk, dan denk ik wel eens... jeetje weet je al, het zijn gewoon grote pakhuizen En dat vind ik zelf ook absoluut niet... Uh, aantrekkelijk om er naar te moeten kijken. Maar je moet wel bedenken, het zijn verschillende soorten modellen. Yeah. Weet je, die in de Playboy... die zijn maat 38-40, weet je... Ala Kim Kardashian, waar gewoon uh, borsten en billen op zitten. De yeah. MIS, bijvoorbeeld... dat is een 6-38, want dat moet dan... de Girl Next Door zijn. Modellen die... voor bladen werken zijn meestal 34-37. En dan heb je nog de catwalk-modellen. Die zijn een 32-34. Nou, dat is vaak een wandelende rundfoto. waarvan ik denk, moet dat nou zo? En het zijn de catwalk-modellen waar eigenlijk... altijd de foto's van gemaakt worden... Maar... Waar iedereen de problemen mee heeft. Maar ik denk niet dat je kan zeggen... dat er nou heel erg veel uh, ongezonde toestanden in de modellenbusiness zijn. Want als je naar de twee meest succesvolle Nederlandse modellen... van dit moment kijkt wereldwijd... dat is Lara Stoon en Duitse Kroes. Ja. Nou, dat zijn absolute topmodellen. Die dat is al Hollands hele... Welvaart, zou je bijna ja, zeggen. Ja, de een figuren, weet je wel... die hebben ook nog gewoon een beetje goed uh, gevulde BH. En die hebben mo mooie lijven. Je ziet dat ze trainen, je ziet dat ze fit en gezond zijn. Dus je kan ook aan meisjes laten zien van... kijk, ook met zo'n lichaam kan je de internationale top bereiken. Ja, ik zou bijna zeggen, ook met zo'n lichaam. Dat is een prachtig lichaam ja, natuurlijk. een fantastisch lichaam ja. inderdaad. Ja, maar, maar wat ik nou niet snap, vandaag ook uit het nieuws... is dat uh, ze ook in die verklaring zeggen... dat ze modellen jonger dan 16 uit het plat gaan weren. Toen dacht ik, werken er zoveel modellen... die nog jonger zijn dan 16 jaar dan in de modewereld? Ja, um, dat vond ik zelf ook een beetje dat ik dacht... Um, kijk, sommige dingen hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Als jij uh, die sample sizes die de, de modeontwerpers aanleveren... zijn vaak zo klein. Daardoor worden modellen ook vaak steeds gedwongen... zeg maar, steeds dunner aangeleverd. Um, dat dat hele hechte achtige, dat bambiachtige... Die, die dunne, fragiele lijfjes... dan ben je vaak heel jong als je dat hebt. Je, dus dat, dat heeft wel een beetje zo met elkaar te maken. Maar ik geloof niet... Um, dat er echt zoveel modellen onder de 16 aan het werk zijn. Mijn, mijn dochter is nu net 14. En die is gescout door een modellenbureau uit New York. En eentje uit Amsterdam. En die hebben tegen haar gezegd: Joh, we zijn geïnteresseerd. We blijven een jaartje volgen. Maar je bent nog veel te jong. Die worden ah, ook ik... gewoon gescout. Ja, dus uh, ja, kijk. Uh, ze zien natuurlijk wel welke kant het op gaat. Uh, ik ja. heb een lange, dunne dochter. Dus maar die hebben wel gezegd, joh, als je 15 bent, gaan we eens wat foto's maken. Als je 16 bent, kom je keer met je moeder naar New York. Kijk, de goede modellenbureaus, die pakken die modellen letterlijk bij de hand. En vertellen ze wat ze wel en niet moeten eten, hoe ze moeten sporten, weet je wel. En en ze stimuleren het ook heel erg dat ouders erbij betrokken zijn. Ja, precies. Maar goed, dat is nu ook in die verklaring opgenomen, ja. zodat alle uh, modellenbureaus dat eigenlijk zouden moeten gaan doen. Dat is de bedoeling. Mevrouw Dekkers, ik dank u wel voor het, uh, voor het verhaal en de toelichting en het eh, eigen inkijkje in de modewereld ja, en de want modellenwereld. Ik denk dat het wel belangrijk is dat ze dit signaal uh, hebben afgegeven. Weet je wel. Ook omdat ik denk dat de meeste uh, mensen die in bladen kijken en zo, dat die ook wel graag ook vrouwen met, met vorm zien. Je, dus ik, ik hoop dat de modebladen dit allemaal als signaal zien... van oké, okay, we werken al met gezonde meisjes... maar we zetten het nu ook op papier... zodat we ons allemaal aan kunnen houden. Ik geloof dat we het allemaal met u eens zijn. Mevrouw Dekkers, <laughs> okay. dank u wel. Goed Wat ik over heb, spaar ik. Maar ondertussen neem mijn hypotheekschuld nauwelijks af. Kan ik dat niet beter aflossen in plaats van sparen? Echt een vraag van nu. En het antwoord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 Met Jeroen Krabe en Jip Wijngaarden als Anne. Vanavond om 5 voor 9 op het themakanaal Best24. Het kanaal dat blijft herinneren. Radio 1, het NOS-journaal.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 En in Limburg waren ook wat opklaringen. Vanavond en vannacht is er veel bewolking. In het zuidoosten van het land kan het later ook wat gaan regenen. De temperatuur zakt naar zo'n 6 à 7 graden. Morgen is het ook bewolkt en het wordt een koude dag. De temperatuur blijft steken bij 9 of 10 graden, ook in het zuiden van het land. En in het zuiden en oosten regent het van tijd tot tijd. Kortom geen mooie voorjaarsdag. In het noorden blijft het droog en daar kan de zon af en toe eventjes doorbreken.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 ANWB Verkeersinformatie, de grootste drukte is inmiddels voorbij. Er staat nog 50 kilometer file in totaal. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat de langste file... tussen Blarikum en Afrit Bunschoten, 8 kilometer. Op de A2 van Bosch naar Maastricht bij Eindhoven... tussen Knoop het Ekkersweijer en Knoop het Hocht, 3 kilometer. Dat heeft ook te maken met de grote drukte op de afrit naar Eindhoven Airport. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom... tussen de Belgische grens en Marquis Zaat een file van 6 kilometer. Daar staan mensen die omrijden voor de lange file op de 1.19... vanuit Antwerpen naar Breda. Daar is een ongeluk gebeurd. De natuur, dat ben jij. En de aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld de viswijzer... en zet ik de verwarming een half uurtje voor ik mijn bed in duik alvast uit...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 Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wNF.nl slash 50 Manieren. Danno is het radio 1 journaal. Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, dat lukt steeds vaker niet. Duizenden kleine bedrijven moeten elk jaar sluiten... omdat ze geen koper kunnen vinden. En dat wordt er alleen maar meer omdat veel babyboomers... met een klein bedrijf de komende jaren met pensioen gaan. De Kamer van Koophandel organiseert daarom volgende week... in heel Nederland overnamedagen. Ze willen meer aandacht voor de goedlopende bedrijven... die nu verloren gaan. Lex van Tevel is van de Hogeschool Utrecht... en die deed onderzoek naar de overnamemarkt. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is het eigenlijk erg dat bedrijven stoppen... zonder dat ze overgenomen worden? Nou, er zijn veel bedrijven met personeel die het goed doen... Het zijn er zo'n 10.000 die sluiten de deur... zonder dat ze nog gedacht hebben aan het verkopen van hun bedrijf. En dat hangt samen met de slechte markt op het moment. Met het idee dat ze banken toch niet willen financieren. En het is ook niet zo eenvoudig om een bedrijf te verkopen. Het is een stukje complexer dan... Maar, maar nogmaals, waarom is dat dan erg? Nou, er gaat heel veel werkgelegenheid verloren... Uh, we hebben even zitten rekenen. Maar uh, je kan, als je naar alle bedrijven kijkt die sluiten... en die niet overgenomen worden in Nederland... dan heb je het over een omzetverlies van 6 miljard. 6 miljard ja, euro? 6 miljard euro per jaar. Ja, en dat zijn nogal wat, wat bedrijven ja, inderdaad. Bij, bij elkaar. De werkgelegenheid die, die die bedrijven genereren met elkaar... En daar heb ik het alleen maar over bedrijven met personeel... is 200.000 arbeidsplaatsen per jaar. Ja, en dat wordt niet van onderaf aangevuld, dat dus aan de bovenkant bedrijven er vanaf gaan, Jewel, dat het Jewel. gewoon weer jonge nieuwe initiatieven zijn. Van die 50.000 bedrijven zeg maar, die of te koop staan of die worden opgeheven... zijn ongeveer de helft zijn niet rendabel. Dus het is goed dat die van de markt afgaan. Maar die andere helft die doen het wel zeker redelijk goed. En daar zijn geen kopers voor. En in. hoe komt dat dan? Nou, er zijn de verschillende oorzaken... Uh, de eerste is dat banken niet meer zo makkelijk financieren. En dan hebben we met name het segment tussen de 50.000 en 500.000 euro. Dat is het, het laagste segment in de verkoopmarkt. Dat zijn ook kleine ondernemers met, een paar, paar met een paar mensen personeel. Ja. Ja. En daar zie je dat banken die financiering niet doen. Bijvoorbeeld neem even de bouw. Bouw is een slechte, ze heeft een slechte naam. Uh, laag, laag groei, hoog risico. Maar er zijn heel veel goe goedlopende bedrijven in de bouw. Maar de bank zegt bijna standaard als het een bedrijf in de bouw is... Doen we niet, financieren we niet. Nee. Dus ze kijken niet goed genoeg naar wat dat bedrijf doet... en hoe dat bedrijf zich onderscheidt van de anderen. Goed, de bank blijft op de centen zitten? De bank blijft op de centen zitten, zitten. In de horeca zie je precies hetzelfde. Uh, bijvoorbeeld cafetariërs doen het heel goed. Die plussen flink. Hotels in de grote steden, rond de hooggrote steden... middelgrote en kleine hotels doen het enorm goed... Maar de bank zegt, ja, horeca is geen interessante branche. Ja, dan heb je het volgens mij aan het verkeerde eind. Dat is één. Tweede is dat uh, de ondersteuning en de begeleiding van overnemende partijen... en van verkopende partijen is in Nederland heel laag is. We hebben eigenlijk geen goede programma's... voor verkopende en overnemende partijen in Nederland. Alle geld is door de regering gezet op starter van bedrijven. En starters... Maar wat, wat, wat moet je er dan uh, aan ondersteunen? Ik, ik verkoop uh, en, en u koopt mij. Zal ik het, het is toch heel simpel? Nee, het is niet zo simpel. De, de, je hebt met een heleboel fiscale regels te maken. Je hebt te maken met juridische regels. Je moet een waardebepaling laten maken. Er moet een financiering aangevraagd worden. Het zittende personeel moet mee. Je hebt overeenkomsten met leveranciers en met klanten. Dus het is niet zo makkelijk als het lijkt. Nee, dus de, en daar moet meer aan gedaan worden. Meer scholing, meer... Mo, meer ondersteuning. Of moet het eenvoudiger? Laagdrempelige ondersteuning. Want je ziet dat de overnameadviseurs die er zijn in Nederland... die richten zich op het middensegment... En daar vindt maar 10% van alle transacties plaats. Ja, dus meer ondersteuning voor nou, die, die kleine ondernemingen, ja, Zo precies. moet ik het zeggen. Rendabel. goed ja, we... goedlopende kleine ondernemingen. Ja, goed. En daar moet dus meer begeleiding bij. Aan de andere kant, um, wat gebeurt er eigenlijk met die mensen... die hun onderneming niet kwijtraken? Ja, vaak zie je dat die mensen of besluiten om het bedrijf... Te, te, te, uiteindelijk toch gestopt te zetten. Dus ze sluiten. Of ze gaan nog een aantal jaren verder... Maar omdat ze willen verkopen, investeren ze te weinig in hun bedrijf. En dan zie je vaak dat ze na drie of vier jaar alsnog sluiten. Ja ze kachelen achteruit. Ze kachelen enorm achteruit. Ik, ik heb vanmiddag ook weer een bedrijfje gezien. En dan denk je van ja, het zit op een goede locatie. Die ondernemer die investeert eigenlijk niet meer zo in zijn bedrijf. En uh, ik weet zeker dat die het over twee of drie jaar als de markt zou aantrekken. Of volgend jaar als de markt aantrekt, het ook niet kwijtraakt. Want de volgende koper, de koper zegt. Ja, je moet nog zoveel aan gedaan, maar die doen we niet. Ja, ze zijn niet meer up-to-date. Dat, dat is het dan een beetje. Maar het. aan de andere kant. De mensen niet alleen hun ziel en zaligheid zitten in zo'n kleine onderneming, vaak ook hun pensioen. Ja, ja. dus mensen verliezen. De, de oudere ondernemers verliezen ook hun pensioen. Die zijn dadelijk alleen op de AOE aangewezen. En wat ik ook heel erg vind, is dat de medewerkers die ze jaren een goede boterham hebben gegeven, dat die ook gewoon werkloos worden. Die, die, die vinden ook niet zo makkelijk een andere, andere baan. Want die zijn echt opgegroeid met dat bedrijf. Die zijn eigenlijk opgegroeid met dat bedrijf. En kunnen eigenlijk dat bedrijf ook eigenlijk vrij goed zelfstandig draaien. Dus een nieuwe koper. Die, die, hoeft, die kan daar wel aanwezig zijn... maar die hoeft daar niet helemaal elke dag aanwezig te zijn. Dat en waarom was... nemen die mensen dan zelf het bedrijf niet over? Vanwege ja. die redenen die u zojuist schetste? Ja, de, de, zie maar aan financiering te komen. Ze hebben vaak geen eigen geld. Als koper moet je vaak een derde van de koopsom moet je zelf meenemen. En de verkoper wordt ook gevraagd om een derde te financieren... en dan doet de bank... De overige een derde. En banken zijn op dit moment, spelen ze het heel slim. Er is een borgstellingskrediet in Nederland, dat is 1 miljard per jaar. Dat is een garantiestelling van de overheid voor risicovolle leningen aan het midden- en kleinbedrijf. En de banken gebruiken die borgstellingsregeling om hun een derde ook nog eens af te dekken met garanties, overheidsgaranties. Ja, dat lijkt me een vrij ingewikkeld verhaal. Ik kan het niet helemaal plaatsen, maar in ieder geval de banken zijn uh, terughoudend. Dat is de kern ervan. Zeer terughoudend, ja. En een derde factor die je nog kan noemen naast de banken... en de slechte ondersteuning van ondernemers... is dat ondernemers die verkopen te weinig fantasie hebben. Uh, vaak willen ze hun huidige bedrijf verkopen... met het vastgoed erbij. Nou, laat het vastgoed er nou eens even af. Verkoop alleen je bedrijf en verhuur het aan de nieuwe koper. Dat scheelt al heel veel in de, in de, in de overnamesom. Je kunt ook zeggen, van, ja, als je een mooie, mooie locatie hebt... Waarom verkoop je niet alleen het vastgoed? Als je net een winkelketen, een bijvoorbeeld een gal, een gal daar een vestiging wil hebben... dan moet je dus niet denken aan het verkopen van je huidige bedrijf. Je moet denken in alternatieven, in allerlei andere vormen. Creatief, dat is een beetje ook ja. het uh, woord. Meneer Van Tevelen, ik dank u wel voor het uh, inkijkje in deze wereld. Goedemiddag. Graag gedaan. We gaan verder praten met, uh, niet over dit onderwerp, maar over een ander onderwerp... met uh, kandidaat-lijsttrekker bij het CDA, Marcel Winters. Die zegt vanaf het begin af aan afstand te hebben genomen... van de samenwerking met Geert Wilders. Maar vandaag blijkt, via de krant, dat hij in oktober 2010... op het CDA-congres niet tegen de gedoogcoalitie met de PVW stemde. Hij is nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Winters. Goedemiddag. Ja. Waarom stemde u toen niet tegen? Um, ik heb altijd uh, aangegeven dat ik uh, regeren uh, na die verkiezingsnederlaag van het CDA slecht vond en uh, regeren met de PVV uh, even zo. Um, toen op enig moment Ab Klink uh, uit het proces stapte, dat was volgens mij ongeveer het laatste moment dat je eigenlijk als CDA daar nog uit kon stappen. Tot mijn spijt is toen toch door de partijleiding besloten door te gaan... En uh, daarmee was volgens mij het uh, point of no return uh, gepasseerd. Niet natuurlijk nou, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Het congres, dat speciale congres, weet u nog wel, daar in Arnhem, had de mogelijkheid om uiteindelijk uh, ja, tegen te stemmen. De leden kregen het woord. Ja, en klopt. daar heeft u geen gebruik van gemaakt. Uh, nou, ik was al op het congres en uh, ook daar met heel veel mensen gesproken, stond erachter in de zaal. Um, alleen wat je toen al zag, dat zag je al de week daarvoor, het, het, het feitelijke moment, dus niet het formele moment, dat je. Ik kon vaststellen dat eigenlijk, eh, toen het er zo ver bij lag, eh, dat er eigenlijk feitelijk geen weg terug meer was, eh, heb ik ook altijd gevonden dat de polemiek eh, daaromheen, daarvan zei ik ook, het was natuurlijk een fantastische dag voor het debat, anderzijds en toch ook een litteken wat de partij lang zou dragen, terwijl... Ja, nee, maar dat begrijp ik. Maar uiteindelijk was het aan het eind van de dag... was het ja of nee, hè? Met, die, ja. met die bekende, spe, uh, met die bekende ja. stembriefjes. Ja. Um, en u, u zegt namelijk, en daarom hebben we dit gesprek... tegen andere kandidaten, zoals Van Haarsma, Buma en Spies... Uh, ja, jullie waren voor de samenwerking met de PVV. Maar strikt formeel, was u niet tegen? Uh, nee, maar ik, wel, ik uh, was wel altijd, dat weten mensen ook... Uh, tegenstander van regeren en deze regeringscoalitie. Maar uh, dat punt ziet voor mij op wat anders precies voor mij in de periode van verantwoordelijkheid... die overigens al wat langer is natuurlijk... want al langer is het CDA eigenlijk uh, toch heel veel kiezers aan het kwijtraken. Nee, maar en, eventjes, ik, ja? dat vind ik een prima verhaal. Mag morgen ook weer houden, maar eventjes okay. nu terug. Naar het strikt ja? formeel, het moment ja? dat u voor uzelf niet heeft gemarkeerd. Ja, nee, omdat naar mijn idee het uh, moment al gepasseerd was... toen het CDA het boor ging met uh, het onderhandelen, er een uh, akkoord kwam... en het wel werd voorgelegd en naar mijn idee toen... Uh, tegenstemmen uh, geen effect meer zou sorteren. In ieder geval voor mij niet. Omdat ook mijn taxatie toen was, nu tegenstemmen... Uh, is ook naar de kiezers van de PVV op dat moment... en dat was het dilemma waar overigens volgens mij heel velen in zaten. Ik ook, en ik heb op deze manier voor mezelf uh, daarin gekozen... dat het ook een stem was tegen, terwijl het moment volgens mij al gepasseerd was... tegen de kiezers achter de PVV. En wat ik wel altijd heb gevonden, is dat wij moeten oppassen... dat we de kiezer achter de PVV... Uh, en dat zijn mensen die zich zorgen maken... en reden hebben ook om PVP te stemmen... Uh, ja. dat je die niet wegzet... Op ja, een, dat, het, het is een ingewikkelde redenering op een simpele vraag. Een simpele vraag is waarom u ja. uiteindelijk gewoon niet het moment heeft gemarkeerd... van nou, ik was hier toch wel, uh, toch wel tegen. Heb ik uitgesproken en dan nog, ondanks alles... Uh, nou ja, moesten we het misschien maar uh, proberen. Nou, omdat op dat moment, naar mijn idee... tegenstemmen uh, voor mij in ieder geval de taxatie... ook geen betekenis meer had, omdat... Uh, dan tegenstemmen uh, zou ook, uh, naar mijn idee, schadelijk zijn. Uh, gegeven de situatie waar het CDA met de hele partijleiding toen al stond. Ja. En, uh, dat is, ja. Vond u trouwens... Um, nog één nog vraag dan. Uh, want uh, een van uw concurrenten, mag ik nu zeggen, mevrouw Spies... Uh, ja. die zei gisteravond op de televisie in Nieuwsuur... dat het een experiment was, die samenwerking met de PVV. Ja. Uh, vond u dat ook? Nou, het is in ieder geval... Ja... Uh, uh, uh, yeah. Gelopen. Um, nee, maar ja. het, was het een experiment of niet? Ja, ik, uh, ik vind dat het regeren van het land niet een experiment moet zijn. Uh, maar misschien heeft dat ook niet zo bedoeld. Uh, ja, het is in ieder geval iets uh, wat onvoorstelbaar was. De taxaties toen van betrokkenen en de intenties waren absoluut uh, twijfel ik niet aan de goede. Uh, achteraf bekeken, uh, maar dat is uh, wijsheid achteraf. Het uh, ja. is in ieder geval uh, fout afgelopen. Ja, met de kennis van nu had je het experiment niet moeten aangaan, zeg je dan? Uh, nou ja, ja. <laughs> Zoiets. <laughs> Meneer ja. Wenzels, ik dank ja, u wel goed. voor het gesprek. Akkoord, ga gedaan. Dag. Alle kenniscentrales in Japan liggen vanaf morgen stil. Daarover straks meer. Nu eerst de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er staat nog 50 kilometer file. De grootste drukte is voorbij. Twee files vallen op. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... staat tussen de Belgische grenzen op het Markizaat een file van 6 kilometer. Er staan veel mensen bij die omrijden vanwege een lange file op de e 19 van Antwerpen naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd, er staat 15 kilometer. Op de 28 Zwolle richting Hogeveen, tussen Zuidwolde en Knoopend Hogeveen. Drie kilometer na een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Er is waarschijnlijk leven op de manen rondom Jupiter. En daarom stuurt de Europese ruimteorganisatie ESA... de zonde Juice de ruimte in om metingen te doen. De zonde gaat naar de Jupitermanen Europa, Callisto en Ganymedes. Joska P is coördinator bij de ESA. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt dat leven in? Nou, ik moet helaas het enthousiasme een klein beetje afslokken. Oh want um, er is niet waarschijnlijk leven, het is mogelijk dat er leven is. En dat is een groot verschil tussen waarschijnlijk en mogelijk dat. Ja, um, de, wij denken dat er wellicht leven is. Omdat die manen van Jupiter uh, waarschijnlijk vloeibaar water bevatten... en ook een aantal andere um, kenmerken voor uh, het, ontstaan van leven, het mogelijk ontstaan van leven hebben... Maar er is waarschijnlijk leven. Dat is. Ik zou het graag willen dat het zo is, maar het is helaas niet zo. En hoe bent u erachter gekomen dat er misschien mogelijk eventueel uh, leven is? Nou, um, er is in het verleden al onderzoek aan die maantjes gedaan en um, die hebben um, waarschijnlijk een oceaan van vloeibaar water onder, een, onder het oppervlakte en ze hebben um, ook vulkanisme. En die combinatie, die zien we dat die op Aarde leidt tot uh, dat daar leven van kan, van kan leven. En daarmee um, is aan die voorwaarden voldaan. En zou het dus kunnen, maar het moet er nog wel ontstaan zijn dan. En we weten nog altijd niet hoe groot de kans is dat er leven ontstaat. Nee. En, u, u heeft het over water onder de ijswateroppervlakte, hè? begrijp ik dat goed? Ja, ja die, de, de, een, het, er zijn sterke aanwijzingen dat die maanden van Jupiter... Uh, ja, een vloeibare massa water, zeg maar een oceaan, hebben... Um, onder, een, onder een ijslaag. Het is daar te koud aan de oppervlakte om vloeibaar water te hebben. Maar onder die ijslaag, ook vanwege dat vulkanisme. is er waarschijnlijk vloeibaar water. En als er leven zou zijn, zou het daaronder moeten zijn. Daarboven ja. is niet mogelijk. Ja. Heb ik goed begrepen. Nou, ja. Dan gaat er misschien zo'n zonde. De JUICE-zonde gaat uh, omhoog. Um, wanneer wordt die trouwens uh, de ruimte ingegaan? Geschoten In, uh, moet je nou zeggen. Hè? 2022. 2022. Dus we moeten ja. nog een paar jaar wachten. Ja, helaas wel. Waar? Maar ja, dit ja. soort technologische hoogstankjes hebben een zekere tijd nodig om uh, ontwikkeld en gebouwd te worden. En verder moeten de planeten precies goed staan om, uh, om de kortste route naar, of de snelste route naar Jupiter te kunnen volgen. Ja, dus dat betekent dat het eigenlijk nog een tekentafelproject is? Nou, ja, het is nog een tekentafelproject. Um, ik werk overigens niet bij ESA, maar bij de Netherlands Space Office. Um, maar ESA heeft dit uh, project uh, gekozen nou. De lidstaat van ESA hebben het gekozen... omdat de studies die er voor dit project uh, gedaan zijn... om te kijken of het haalbaar is en wat de wetenschappelijke waarde, We hebben uitgewezen dat dit een zeer interessant project is. Maar alle hardware moet inderdaad nog gebouwd worden. 2022 de lucht in en de eerste resultaten. Wanneer komen die dan op aarde? Ja, dat kan nog wel even duren. Um, als ik me goed herinner is dat uh, na 2030. Um, gelukkig schuift de pensioenleeftijd steeds op. Ja, ik wil zeggen, we blijven wel wat langer werken. We blijven wat langer werken, dus dat gesprek kunnen we nog wel voeren, meneer Kobbe. <laughs> zeg ik dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Het is negen minuten voor zes. Vanaf morgen liggen alle 54 kerncentrales in Japan stil. Sinds het tsunami en de kerndram bij Fukushima vorig jaar... is de weerstand tegen kernenergie enorm gegroeid. Maar of Japan zonder kerncentrales kan, dat is de grote vraag. Kjeld Duits is in Tokio. Kjeld, uh, waarom liggen eigenlijk al die kerncentrales morgen dus allemaal stil? Durven die Japanners er niet meer op te vertrouwen? Nou, er is een regel in Japan dat een kerncentrale voor onderhoud, onderhoud om de 13 maanden stilgelegd moet worden. En al die kerncentrales, er zijn er 54 in Japan, die zijn nu in hun onderhoudsperiode. En de omwonenden en de burgemeesters die willen niet dat ze meer gestart worden. En in principe kan de overheid een besluit nemen van eh, we gaan ze starten, wat u ook zegt. Maar dat ligt op het ogenblik zo enorm politiek gevoelig dat ze dat niet durven te doen. Zo'n 60 tot 80 procent van de Japanse bevolking is tegen kernenergie. Dat betekent dus dat al die centrales gewoon stil liggen. Maar hoe komt Japan dan aan, aan zijn energie? Ja, dat is inderdaad een probleem. Want Japan is afhankelijk geweest voor 30 procent van zijn energie aan kernenergie. En op het ogenblik eh, worden er ontzettend veel, eh, wordt er ontzettend veel energie ingevoerd. Olie en vloeibaar aardgas, LNG. Japan heeft zelf geen grondstoffen. Bijvoorbeeld de invoer van LNG die is het afgelopen jaar met z'n 18% omhoog geschoten. En daardoor is de handelsbalans naar beneden gekelderd. Ja, het kost nou, een groot geld. Probleem, ja, een groot probleem wordt deze zomer. Eh, want de zomers in Japan zijn heel warm. 35, 40 graden. Airco's gaan naar... Hem. En vooral in West-Japan was men 40% afhankelijk van kernenergie. Dus er is een kans dat er een heel groot tekort gaat komen. Ja, dan heb je het over tekort aan energie. Maar daar staat ook iets tegenover, namelijk een enorme CO2-uitstoot. Ja, volgens het Japanse ministerie van Milieu is die uitstoot het afgelopen jaar met 15% omhoog gegaan. Japan liep vooruit op andere landen, maar dit schopt hen enorm terug. En andere bronnen van energie? Hebben ze in Japan windenergie, zonne-energie, dat soort vormen van energieopwekking? Nauwelijks. Japan is heel erg sterk in efficiëntie en efficiënt gebruik van energie, maar heel erg zwak in het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen. Op het ogenblik komt nog maar 10% van alle energie in Japan... van alternatieve bronnen. En het gros daarvan komt van hydro hydro-elektriciteit. dus dammen. Het is met 0,3% of zo dat van wind- en zonne-energie komt. Ja, maar dan moet uiteindelijk de politiek een besluit nemen... of ze gaan akkoord met het stilleggen van die kerncentrales... of de druk wordt zo groot, omdat de energieconsumptie ook zo groot is... dat ze die kerncentrales toch wel weer opengooien. Wat denk jij? Nou, de politiek... De politieke situatie is heel moeilijk. De huidige overheid die is niet populair. De Japanners geloven en vertrouwen de overheid ook niet meer sinds het probleem met Fukushima. En de topman van het ministerie van Handel, Edano, de woordvoerder vorig jaar tijdens de crisis... die heeft ook toegezegd dat enkel met toestemming van de omwonenden de kerncentrales weer gestart worden. Ja, dus dat betekent dat ze dicht blijven. Um, ja, dit is ook iets waar politici en de energiebedrijven enorm bang voor zijn. Ze zijn bang dat als Japan zonder kernenergie de zomer kan doorkomen, dat die kerncentrales nooit meer... Uh... Uh, gestart kunnen worden, omdat dan iedereen zegt van... ja, we hebben ze niet nodig, we hadden ze niet nodig deze zomer. Dus waarom hebben we nou een hemelsnaam kernenergie nodig? Kjell Duits, vanuit Tokio was dat. Vanaf morgen dus liggen alle 54 kerncentrales in Japan voorlopig stil. Het NOS Radio 1-journaal Overzicht met Marianne Hagelman. Op de voorpagina van het Parool staat een nieuwe illustratie... van het beroemdste onderduikadres ter wereld, het Achterhuis. Daarop is precies te zien hoe het pand in de Tweede Wereldoorlog... Was ingedeeld en met welke meubels. Het onderduikadres van de Prinsengracht telde vanaf 6 juli 1942 acht onderduikers. onder wie Anne Frank en haar familie. Ze woonden ruim twee jaar op 75 vierkante meter. totdat ze werden verraden en naar concentratiekampen werden gedeporteerd. Op de website van NRC Handelsblad is een prachtige animatiefilm te vinden. over een persoonlijk verhaal. dat zich afspeelt tijdens de aanslagen van 9-11. Het is gemaakt door de Amerikaanse regisseur Houston Lee. De animatie van vier minuten gaat over een vader in een van de Twin Towers... die probeert zijn kind te bellen, maar het antwoordapparaat krijgt. Hey sweetie, it's it's daddy. I, I just wanted to tell you that I love you. I... I really, really love you. And... They're saying everything is going to be alright. They're saying that we're going to be able to leave the building soon. I'm going to be alright. And... Ik ga je, oké. Argentinië heeft de woede gewekt van de inwoners van de Falklandeilanden. door een politieke boodschap uit te zenden. die stiekem moet zijn opgenomen. Het filmpje legt een relatie met de Olympische Spelen in Londen. In de commercial is een hoofdrol weggelegd voor Fernando Zilberberg, aanvoerder van het nationale hockeyteam van Argentinië. In alle vroegte rent hij een trainingspak langs een aantal Britse symbolen op de Falklands. Dat gebeurt onder het motto... To compete on English soil, we must train on Argentine soil. soil. Uh, we train on Argentine soil. Het, om te kunnen wedijveren op Engelse bodem moeten we trainen op Argentijnse bodem. Fernando Zilberberg is een well-known Argentine hockey player. Here, he's running in Port Stanley. He does his exercises outside the Globe Tavern. With no one around, he uses the granite steps of a British First World War memorial before dashing past the Penguin News. De Britse minister van Defensie vindt het Argentijnse filmpje smakeloos en provocatief. Vooral het gedeelte waarin de Argentijnse hockeyaanvoerder over een Brits oorlogsmonument rent. Het officiële lied voor het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne is bekendgemaakt. Even ter herinnering, in Zuid-Afrika bij het WK 2010 was het officiële lied een, een hipnummer van Shakira. En dan nu het Poolse nummer voor het EK 2012. Nee, dat kunnen we meezingen. Het heet Coco Euro's Poco. En dat wordt luidkeels meegezongen door een vrouwenkoor. Dat is gespecialiseerd in volksmuziek. Met dit nummer wonnen ze de wedstrijd voor het beste EK-nummer. Ja, dat is genieten, hè? Nee, het is echt genieten. Goed. <laughs> het is jammer dat we niet meer tijd hebben om nog wat te laten horen. Goed, straks na zes uur meer nieuws. De Nationale Herdenking 2012. Zometeen vanaf tien voor zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.